Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse waspik is een bloemenkas ingestort door een dikke laag sneeuw. Andere daken dreigen ook te bezwijken. Bij een transportbedrijf en bouwmarkt in Tilburg en bij sporthallen in Waalwijk. Het transportbedrijf lijkt het meeste gevaar te lopen, want daar staan de muren al scheef. Het is op dit moment niet mogelijk om een vlucht bij KLM te boeken. De airline wil die stoelen gebruiken... om zoveel mogelijk gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen. Schiphol verwacht dat er morgen geen vluchten geannuleerd hoeven te worden... omdat het weer meevalt. Wel waarschuwen ze voor vertraging. En verder raakt in een aantal gemeenten het strooizout op. De formatiegesprekken worden voor de tweede keer gehouden op een landgoed in Hilversum. D66, CDA en VVD gaan daar morgen naartoe en blijven daar slapen. Belangrijk onderwerp is of ze aan de slag willen als minderheidskabinet of er hun partij bij willen. En de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gaat volgende week met Denemarken praten over Groenland. President Trump heeft de afgelopen tijd herhaald dat hij Groenland graag wil inlijven om de strategische ligging. Rubio en Trump hopen dat er een diplomatieke oplossing kan worden gevonden. En dan nu het weer van weer online. Er trekken sneeuwbuien over het land. Aan de kust kan het regen zijn. En alleen in het oosten geldt nog code oranje. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen minder buien en temperaturen boven nul. En dit was het nieuws. Op Slam! Wij hebben even nagedacht hier in de Slam-studio. Wat kunnen we nog even doen met de sneeuw vandaag? Wat leuk is. Er ligt nu sneeuw, jongens. Zo vaak gebeurt dat niet. Uh, nee, echt? We hebben... Er ligt een sneeuwpest? Ja, er ligt een dus sneeuw blijkbaar. Ja, daar heb ik ja. de hele dag nog niks over gehoord. Nee, maar ik zit de hele dag hier in de Jeetje. studio, joh. Ik heb geen idee wat er buiten gebeurt. Schijnt er sneeuw te liggen. Uh, wij hebben daarom het volgende in het leven geroepen. Een slam winterspelen, Dus ben je op dit moment thuis in de buurt van sneeuw? Blijf dan slam luisteren, want we gaan zo meteen dikke prijzen weggeven. Hele dikke prijzen. Ik krijgt natuurlijk wel een klein opdrachtje mee, maar dat hoor je zo. Valt oh, allemaal reuze mee. Prima te doen. Eerst even een de wegen met Flitsmarkt. De twee vertragingen. A2 richting Maarsen tussen Leijsen-Rijn-tunnel en Maarsen. Hoofdrijbaan is daar dicht. Vijf minuutjes door een ongeluk. En de A6 richting Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Zeven minuten daar. Eén Flitsen. Ik twijfel, ik betwijfel of die, uh, of die er nog staan. Want het lijkt me toch sterk dat je gewoon drie, drie uur zonder stand kan gaan een beetje langs. Ja, die is even en 18 beide richtingen licht voerde 224,6. Het zijn weer de dikke Deka-deals bij Deka-markt. Met deze week Douwe Egberts filterkoffie 250 gram nu 3,69. En kleine Drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Deka-markt voor nog meer dikke Deka-deals.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 wij zijn naar de Slam Winterspelen maar kans op hele mooie prijzen en we bellen met de Haagse Jules over O.O. Den Haag. Nu is Afrojack en Ello Black. In my world I had a dream I was standing on the star and I realized how beautiful Patrick, Erik Jan en Julia. de Show voor dikke prijzen. Als je in de buurt bent van sneeuw. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Dus uh, blijf hier bij slim voor dikke prijzen. Maar eerst gaan we even naar Den Haag, jongens. Oh, oh Den Haag. Mooi is <mogelijk> wat. Achter de dunning. Ja, ja. De schilder is weg. De lange met En het blijft... Het mooie Den Haag. Dit is een nieuwe televisieserie op uh, televisie, uiteraard. Oh, oh, Den Haag, zo heet het ook. En daar komen heel wat uh, flamboyante en uh, leuke types voorbij. Dat is statement, je yes, Hagenaren. Hagenaren en Hagenesen. maar we gaan het even vragen zometeen. Hier even wat er snippert. Veel hoor, ik heb geen zin om er te mergen, de goden aan te werken. Normaal ben ik niet zo'n heldere mintje hoor. <lacht> <Kom>, Kanker werken. <lacht> Pleurenswerk. werken. Kijk, de pleurt stallen allemaal op de grond. Is dat nu normaal? En zegt ze overheen? He? Moet je kijken? Dat heb je toch niet nodig? Weet ik toch zeker niet dat ik naar buiten ga als het loopt te sneeuwen? Dat wil helemaal lekker bij je paas zijn, joh. Nee, hoor. Ik ga naar bed. Ik krijg van die klaven van. Dat is niet voor mij, hoor. En de laatste die je hoort, dat is Haagse Jules. Laat je horen voor jullie! Ja! Ja, broodje M. En, uh. ja. en die hebben op, nu, we moment ja, ook ja. even via de videoverbinding hier in, uh, in de uitzending. Hallo, jongen, goeie avond. Je zit op een sneeuwschuiven, begreep ik? Nee, nee, nee. Ik zit niet op een sneeuwschuiver. Ik, uh, ik loop over perrons met zo'n sneeuwschuiver. Oh, jij bent sneeuw aan het schuiven. Dat is het. Ja, ik, ik ben sneeuw aan het schuiven. Ik zit nu even in de bus. Want uh, ik dacht, daar zo op het perron is niet zo genoeg licht. En zo uh, ook een beetje raar. Maar ik denk, nou ga ik even in de bus zitten. Lekker zo. ik even met jullie hier praten. Wat heerlijk. Ja, we kennen jou ook van uh, TikTok, Instagram. Jij maakt al uh, best lang ook heel veel van die leuke Haagse, Haagse filmpjes. Die natuurlijk best wel hard gaan. En nu zeker met zo'n televisieprogramma ja. toch ook. Ja, zeker. Uh, eigenlijk uh, had ik even, zeg maar afgelopen december was het wat, uh, wat, uh, wat minder. Maar nou dat, het, uh, dat de serie weer uh, is begonnen, is het weer uh, volop aan het leven. Wat geweldig. Ja, het is echt heel grappig ja. om te zien. Hey, uh, wat is jouw favoriete Haagse woord of uitspraak? Laten we daar eens even mee beginnen. Uh, nou ja, ik, ik vind losna vind ik heerlijk. Uh, maar ik ben uh, mijn filmpjes begonnen met beschuidstuiter uh, beschuitstuiter met Zalif. En oh, je is ook wel, broodje. Ja, het broodje Het Ja, het broodjebal met maaien. <laughs> en dat is echt wel ja, omdat ik daarmee ben begonnen vind ik dat wel echt een heel mooi woord ook. Ja, en wat jij ook, dat is ook een heel viral filmpje voor jou, is dat jij allerlei Haagse termen voor beroepen doet. Ja. He, heb je zo een ja, paar bij de hand? Er zijn een vastloop hoop luisteraars die zeggen van, oh is hij dat? Uh, nou ja, ik heb de, natuurlijk de tramchauffeur, dat is een uh, gleuverglijder. <laughs> Okay. En, uh, ja, en dan heb je nog de postbode, dat is de Gleuven De Gleuven en wat was die uh, gynaecoloog ook alweer? Dat is de Kuttekijker. De kijker. Ja, Lekker, Jules. En welk woord zou je ons beroep geven? Ik gooi je misschien een beetje voor de beurs nu maar. Uh, moet ik heel even over nadenken. Misschien dat ik daar zo. Schuiven Dauers, je mag erop terugkomen. Ja. Hey, hey, hey, hey, ja. Petje weet het niet, Jules en ik wel, maar leg onze pet aan Het verschil tussen. Hagenaren en Haagenezen. Oh ja. Nou ja, kijk, de, de term is al heel oud. Dus in principe komt het van de ene is geboren op het veen en de andere is geboren op het zand. Um, maar ik zeg zelf altijd, uh, dat de, uh, want dat is ook een beetje hoe, het, uh, hoe de term nu uh, uh, is. Is zeg maar dat uh, de Haagenezen zijn geboren en getogen in de en de hagenaren zijn uh, vaak import. Oh die importjes. Ja, oh. ja, maar in de, in de serie is het meer het verschil tussen de, de kakkers en de, en de niet-kakkers, om maar even zo te zeggen. <laughs> Oké. Okay. En ben jij een kakker? Dat is meer het verschil. Uh, nee. Oké. Okay. Hebben jullie daar nou iets van elkaar <laughs> nog geleerd in de serie? Van de, bijvoorbeeld Frank, een beetje die, die markante uh, Hagen, hagenaar natuurlijk. En of ja. is het echt twee uh, werelden gescheiden? Nou ja, dat is eigenlijk het grappige, dat uh, eigenlijk van de acht personen uh, zijn het acht complete verschillende werelden, als je het zo bekijkt. In ja. principe, zeg maar, de uh, zeg maar, het is niet dat elke Hagenes hetzelfde leeft of elke Hagenaar. het is echt een beetje, zeg maar, allemaal verschillende werelden. De melange, vind, ja, ja. Ja, maar ik vind het zelf wel uh, ja, geinig om te zien... Uh, vooral uh, Frank's eerste uitspraak over het verschil tussen Hagenese en Hagenaren. Dat hij zegt: Ja, Hagenaren die geven heel erg om hoe ze eruit zien en, uh, en uh, zijn verzorgd. En, uh, en Hagenese zijn dat niet. Dus dat, dat niet vind ik wel waar. heel grappig. Dat is uh, absoluut niet waar, maar ik vind nee. het grappig dat iemand daar wel zo over denkt. Weet ja. je? Want ik heb gezien, die mattenkapper van jullie die komt zelfs aan huis. Een eigenlijk... mattenkapper? Ja, dat is ja, waar. ook even voor de mensen die geen, geen beeld bij hebben, Jules. Jij hebt inderdaad echt zo'n. Maar ja, mag ik het typisch Haags matje noemen? Ja. Ja, zeker. Je hebt ja, zo'n flinke ja, ja. mat in je nek. Hoe hou je dat ding zo strak? Uh, ja, ik zelf gebruik uh, pure kokosolie om hem vet te houden. Ja, lekker. En, en euh... <laughs> verder, uh, laat ik hem gewoon, ja, eens in de twee, drie maanden, laat ik hem even een beetje bijknippen. Dat, hij weer, uh, dat, uh, dat het haar niet uh, dood wordt. De, de puntjes ja. even eraf, hè? Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja. Nou, wat leuk, hè? O, o, Den Haag is te zien op uh, SBS 6 en ook uh, terug te kijken via Kijk natuurlijk. En het leuke is ja. ook, ook nog even leuk om te vermelden dat jij overdag gewoon straat te maken bent en nu ook sneeuw aan het schuiven bent en ja. uh, daarnaast ja. ook gewoon een personality aan het, aan het worden bent. Leg, Eigenlijk leg, al leg, bent... met die klauwen. Ja, Lek, man, jongen. dat is toch uh, ja. fantastisch. <laughs> Heb je al een leuke term verzonnen voor onze radiomakers? Um... Ik heb er niet echt over nagedacht. Oké, daar okay, uh, komen we later op terug. Oh, dat is helemaal prima. Ja, is goed. Hoe is het nog eigenlijk uh, in de liefde? Want wij oh, hebben ja, jou ook oh. ooit even op een blauwe maandag in de langleefde liefde ja. gezien. hè? Ja, dat is ja. ook zo. Ja. Met de kanus de was het ja. het eitje wat niet helemaal goed ging. Ja, ja, ja. Met ja. die ja, de, de kanus de banus. Dat is wel geinig. Nee, die, um, de langleefde liefde is van, uh, van twee jaar geleden. Nee. No. Ja. Uh, maar die hadden ze toen afgelopen, uh, uit de nieuw hadden ze die uitgezonden... Uh, dus dat was gewoon in dat soort opzicht geen succes dat, het, uh, dat we niet bij elkaar pasten. Ah. En toen uh, had ik dus uh, eigenlijk november 2024 had ik meegedaan met First Date. En die hebben ze pas afgelopen november uitgezonden. Oh. Uh, maar ja, dat was ook uh, niks geworden. Dus, uh... Je bent echt op zoek naar de liefde hè? Het is, uh... Ja, ja, ja, ja echt, nog op echt op zoek zijn. Op zoek een... Doe even oproepje. Leidse you, Oh ja, weer. Juul oh, biedt zich aan, hoor ik net. Haagse Juul, Leidse Juul. Leidse you. Dat is nog heel grappig. Ah, ja, gewoon tot die tijd naar de hoeren. <tie> <tie> <tie> Oké, okay. nee, uh, Het is niet dat ik, uh, dat ik echt uh, hopeloos op zoek ben, nou. maar uh, ja, ik dacht. Het zo vol volgens mij. <tie> het gaat helemaal goed komen, Juul. Ja, Laat je voren. voor de vraag, you. Dankjewel. We gaan kijken, OO oh, ten aangoppen, uh, SBS 6 om half 9 in de avond. Yes, Lekker schuiven, know. je moet toch snel weer. Yo! Hoi, mazzel. Okay. Dit is Slam met de nieuwe Topic en Fireboy, DML. I don't want options, I want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say. DML en buddy. Als we het ergens vandaag over hebben, dan is het uh, de sneeuw, toch? Oh, het no, gaat, het ja. gaat over alles. Behalve sneeuw. Het gaat over niks anders behalve sneeuw. De, Zo moet ik hem zeggen. Zo. Dus wij zaten te denken: ja, daar moet we natuurlijk iets mee. Ja. Dus ben je in de buurt van de sneeuw? Let op, want je kan dikke prijzen pakken. Oh, okay. De slam Winterspeler! De slam Winterspeler hebben we even in het leven geroepen voor dit uh, radioprogramma. Uh, wij zaten te denken, wat nou als we de Slam-luisteraar een opdracht geven? Degene die deze opdracht als eerste voltooit... wint het Slam Winterspelen prijzenpakket. Hoe lekker is dit, hè? Zullen we dat even doen? Ja, ik vind het prima, jongen. Oké, okay, dus luister goed. Ben je in de buurt van de sneeuw? Welke opdracht zullen we doen trouwens? Dat hebben we niet heel vlecht. Zullen ik zou die, de meest uh, met, het, uh, met de meest simpele? Ja, toch? Ja. Zal ik hem doen? Ja. ja Komt-ie. Luister goed. En stuur dus een foto of video met bewijs via de Slam-app. Degene die dat als eerste doet... Wint het slam prijzenpakket. Hoppakee. Degene die als eerste <laughs> het slam logo in de sneeuw pist. Yellow snow. Dus de sneeuw moet geel zijn. Dus niet met een flesje water. Daar, hè? Uh... Die wint het slam. Winterspelen prijzenpakket. En dat is Hoppakee. een behoorlijk prijzenpakket. Die is ramvol, rammetje, rammetje vol. Is onder, een onder andere wintermuts, bij. alles. Jocel, slagroom, zopie. Okay. Hele brainstorm is ja. <laughs> Over geweest, hè? Je hele brainstorm over geweest. Ja. Pis het logo in de sneeuw. Dus, degene die het eerste in de Slam-app met bewijs komt dat hij het Slam-logo in de sneeuw heeft gepist. En dat is gewoon een driehoek, hè? Dat is gewoon een driehoekje eigenlijk. Ja, dat is een tricootje, Maar het zou helemaal mooi zijn als je nog S-L-A-M Ja, precies. Als je heel nodig moet. Als je... ja, dan moet je wel echt heel nodig. Ja. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Natuurlijk. Ja, er, moet, er moet, zeg maar, ook nu iemand luisteren die moet plassen. Ja, dat dan is, is wel iemand plassen. Of je kan weer... natuurlijk ook, stel dat er drie man heel nodig moeten. Dan ken je inderdaad gewoon dat. De... Oh, het... met z'n drieën naast elkaar. Ik zou op de beurt doen. Ja, dat kan. Anders het wordt wel heel lijp. Oké, okay, nou. Um, <laughs> spring naar buiten als je moet plassen, <laughs> en pis het zwemlogo in de sneeuw. Eerst in de slam en win De slam! En in de slammiddagshow De Slam Winterspelen! Wij hebben de slam winterspelen geopend. Woehoe! De opdracht luidt wie er als eerste het slam logo in de sneeuw pist. Die wint het slam winterprijzenpakket. Net zo makkelijk. Het behoorlijke prijzenpakket is al gelukt. Je hoort het zo meteen. Dan doen we vooral no nog, no nog een poging. No no Deze hoor je no zo meteen. No Disco no luid, komt eraan. <laughs>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 Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Kom, maar kaa, ja, je, je, je, je.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 Het is sale bij Quantum. Daar hebben ze tot wel 70% korting op alles voor je huis. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapinaal. Nou. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Ergens vind je een nieuw koninkrijk: een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en zie je zelfs knuffels geven.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 Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier. Het weer van Weer Online. Er trekken buien, of ja, sneeuwbuien over het land. Uh, en alleen nog in het oosten... God zonnen. Kelder, dat heb natuurlijk? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Daar geldt toch code oranje. Oh, okay. De temperatuur ligt tussen de 0 en de 3 graden. Morgen minder buien en temperatuur boven 0. Maar, Patrick, wij hebben net even gelezen: ja. Vrijdag kan de gevoelstemperatuur min 20 worden. Min 20, Erik. Jan. Nee! Dat ja. is een koelag! Boom! Hij schrikt ervan, hoor ik. Ja, het wordt echt bizar uh, koud, tenminste de gevoelstemperatuur. Dankjewel, jo, dan even naar het wegdek met de mooiste twee vertragingen. A6 richting Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Acht minuten daar. En de A32 richting Heerenveen tussen Grauw en Heerenveen. Daar acht minuutjes. Eén flitser. Op de N... Ja, het komt bijna bij die min 20 van jij het over Maar op de N18. Dus op 2 na redt hij het net niet. En dit is een waarschijnlijk een plus, hè? Ik denk maar dat het een N plus 18 is. Eigenlijk wel. Bizar. Beide richtingen bij, de richting, bij de lichte voerden 224,6. Volgens mij is het gelukt, jongens. Volgens mij heeft iemand het slam-logo in de sneeuw gepist. Nu al Ja, volgens mij wel. gaan zo eens even kijken. 4 over half 8. Hoofdpunten uit het aap nieuws die krijg je eerst van Oscar. Goedenavond. Goedenavond. Goed nieuws voor mensen die morgen op vakantie gaan. Schiphol zegt dat er dit keer geen vluchten uitvallen, want het weer ziet er goed uit. Wel moet rekening worden gehouden met vertragingen. KLM verkoopt voorlopig geen vliegtickets meer. De lege stoelen worden gebruikt om gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen. Daarbij worden grote vliegtuigen gebruikt. En op steeds weer plekken begint het strooisout op te raken. Ze worden in de regio Den Haag niet meer alle wegen gestrooid. Hetzelfde geldt voor de gemeente Veldhoven in Brabant. Soms wordt het zout gemengd met zand. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Thanks. Patrick, Erik, Jan en Julia. Meer slam winterspelen hoor je zo meteen naar Safari Duo Play The Life. En dit is disco live van Team Nashe. <middels> ...uit natuurlijk Wit en Winters. Daarom hebben wij in het leven geroepen de Slam Winterspelen. Je maakt misschien wel kans op fantastische prijzen. Als jij de opdracht voltooit... ...wie heeft er als eerste het Slam-logo in de sneeuw gepist? Hoppakee. En het is helemaal niet plat. Het is niet simpel. Nee. Dit was gewoon een, een spel. Leuk, een leuk, een leuk spel. Een leuke opdracht. Even Met kijken. gereageerd, jongens. Zeker. Ik heb hier Donovan... <lacht> Ja, dat klopt. Vanavond hey, allemaal. Donovan, waar bel je vandaan, jongen? <laughs> uh, Wat zeg je? Rotterdam. Oh, Rotterdam! Rotterdam! Rotterdam! Rot Rotterdam, inderdaad! Hoe beleef jij, hoe beleef jij de sneeuw? Uh, uh, trouwens jongens, eerst even applaus voor de jongens van uh, de NOS, van de NPO. Ik ben nog nooit zo hilarisch wakker geworden als vanmorgen met het uh, met, met ochtendjournaal op, uh, op, uh, uh, op tv. op zo? Ja, ze hebben daar zo'n reporter, een soort van Daniel Arens Lookalike met al 50 kilo lichten, die, die doet dat werk zo <laughs> hilarisch. Oh, ja? Dat brachten ze dus echt zo fucking funny in beeld. Complimenten, nou, dus een klap voor de nos. Maar goed, Donovan. Hoe heb je ja, deze tweede ja. dag overleefd? Ehm, uh, ja, een beetje glad, maar voor de rest goed. Mooi. Jij hoorde ja. deze opdracht voorbij komen en wanneer ja. dacht jij, ik ga nu naar buiten rennen om het SLAM logo in de ik sneeuw te plaatsen? Ik in de werkplaats, ik denk, ik ga naar buiten, ik pis. SLAM. Het is moeilijk, trouwens om uh, niks te doen. Ja toch? Goed dag. Ik zit even goed te kijken naar jouw uh, foto. Ja, ja dus er staat wel uh, slim, een soort van, maar uh, je hebt je schoenen ja, ook ondergepist. Maar het is vrij lastig nog. <laughs> ja, dat was Ik dus, het nog niet maar dus een sterke straal, nog niet. Ja, <laughs> dit zijn sierlijke letters, zeg maar. <laughs> je hebt wel een goede ja, blaas ook, vriend, dat jij uh, vier uh, letters uh, erop weet te ja, krijgen. Ja, ja, ja, ja, uh, ja, ja. Oké, okay. en je schoenen zitten eronder dus? Ja, mijn schoenen zitten een klein beetje onder, ja, maar die was wel zo. Donovan, we hebben wel slecht nieuws. Ja. Oh okay. Je was niet de eerste. Ah, nee. Niet. Kevin! Ja, ben je dan? Ja! Hallo Kevin! Goedenavond! Hé hey, jongen, waar ja. ben jij vandaan dan? Bunschoten Spakenburg! Bunschoten Spakenburg, mooi man! Vroeger bestond het bekend om de vis, hè? En tegenwoordig, ik heb geen idee, maar een leuk haventje hebben jullie? Ja toch? Ik uh, zit even naar het tijdstip te kijken. Jij hebt uh, binnen één minuut nadat wij de oproep gedaan hebben... <laughs> ...heb jij het Slam logo in de sneeuw gepist. Maar Kevin, ik moet wel zeggen, het was wel echt heel erg yellow snow. Dus nou, je hebt nou niet, is... genoeg niet genoeg gedronken vandaag. Je hebt niet genoeg water gedronken. Nee. Ja, jullie zijn geen sneeuw. Ja, dat is wel gelukt. Dat is wel gelukt. Okay. En op zich, jij hebt het Slam logo. Donovan ja. heeft het Slam uitgeschreven. Dus ja, wie... Ja, Kevin ja, heeft de, de play button die ja, de, voor, ja, ja. De, voor de letters hebben staan. Ook, ja. Weet ja, je wat we doen? Ja, ja, jullie winnen ja, ja. allebei. Een petje, dit ga je niet doen. Nou, Jawel. Het Slam winter yes. prijzen, dat je Geweldig. Zijn nee, ja. we ze hebben gestreden in die winterspelen. spelen? Minimaal. Jeetje, jullie, jullie doen me zo enorm denken aan mijn ex, weet je wel. Gewoon lekker zeiken, maar jullie krijgen de prijzen mee. Hoe lekker is dit? Ja, lekker man, dankjewel. Dankjewel. Leuk jullie wel. Had je niet verwacht, hè, vanochtend toen je wakker werd, en dat je vanavond in de pit <laughs> sneeuwt op de pit. Nee, nee, <laughs> en dan prijsje bij winnen. Ja. Fijne halve <laughs> boys. Hee, dankjewel. De slimme -spelen! -spelen! spelen! Misschien morgen nog een keer. Dit is Teun Palen. Show, het was weer een dag vol winterpret, sneeuwpret. En man, ik vond die winterspelen man, man. wel leuk. Kunnen we dat morgen niet weer doen? Dat was een, een ekeltal ja. succes. Bizar, piss. Zullen we dan weer wat, pissen uh, in de sneeuw? Nee, of even nee. een andere opdracht verzinnen. Misschien een, uh, een donut trekken met een auto. Oh. ja, zoiets. Love it. Ik, ik uh, gelijk het. een stapje hoger in de... ja, ja, ja, anders dan jij. Dit was dan een soort van de kinderwinnerspelen. spelen. Bij, bij mij ontbreekt. De handrem. Ik heb geen handrem. meer. Ik heb een knopje. Oh, je hebt zo'n elektrische handrem. En ik, ik, ik heb het nog niet gedaan. Ik weet niet of werkt dat hetzelfde? Dan ik, kan eh, ik gewoon dat knopje indrukken en dat ik alsnog een donutje aan. Het... Oh, ik denk dat als jij aan het rijden bent, of dat, dat, uh, dat de beveiliging op zit oh, dat scheiße. hij niet doet. Maar misschien is hij hem lang ingedrukt houdt wel. Maar dat is lekker van zo'n old school handrem. Er gaat niks boven een handrem. Klaar. Nee, er gaat precies, gewoon niks boven een uh, handrem. Haal hem er vanavond wel af, hè, voordat ja. je gaat slapen, want anders bevriest Vriest hij weer vannacht. Is niet dat, goed. goed. Wij kregen nog een audio je van onze Haagse Jul. Oh, toch? Ze elke met een uh, tintje misschien ook een leuk idee voor morgen. Yo, hier is nog één kaagse nieuw. Ik dacht misschien wel nog om even mee te brengen... dat uh, uh, met de sneeuwpret en alles vandaag... dat uh, in de middag toen ik vrij was... hadden we op het uh, Malieveld met een stuk of 40 man, 50 man... hadden we een groot uh, sneeuwbalgevecht gehad. Uh, gewoon random mensen die naar het Malieveld kwamen... <laughs> en uh, dan gewoon sneeuwbalgevecht. Geniet allemaal nog even van de sneeuw... Als jullie kunnen genieten en uh, nog een fijne avond. Hoi hoi. Lekker, Jules. Ah, wat een wat mooi event jou, is man. het ook. Dat ja. is een heel goed idee ja. inderdaad. Nou, wij zijn er uh, morgen weer. We wensen je een fantastische avond uh, deze avond. En morgen vroeg is hier de Slam Ochtendshow weer. Laten wel uh, 6 uur in de ochtend met Anul en Marijn. Hoppakee, net zo gezellig. Laatste woord is aan Bob. Ah, uh, en dan is het nog even voorbij. Helaas. Toen ga ik in de veugelsuiding in de hoeken liggen. I was a ghost, I was alone. Ha, ah, Oh, it's okay oh, yeah, yeah. Give the throne I didn't know how To believe oh.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 open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. 18 plus speelbus. Ja? echt serieus? 7, 7, oh. 7, 7, oh, Wat een geld. 18 duizend, tot maar. Ben jij de volgende postcode loterie winnaar? Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu Sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer. Kruidvat!